Ik heb iets uitgevonden. Het is een wijsheidsdrankje, een drankje voor de jeugd. En alle kinderen worden er dommer, ik, ik bedoel, slimmer van. Is jongeke thuis? Ik heb iets uitgevonden. Zeg, is jongeke thuis? Ik heb iets uitgevonden. Ik heb iets uitgevonden. Is jommerke thuis? Ik, ik heb iets uitgevonden.